De processor in detail. Alle processors werken volgens het principe van instructie ophalen, analyseren en uitvoeren. Wanneer een programma wordt uitgevoerd, verwerkt de processor de opdrachten in deze volgorde. Eerst kopieert de control unit een instructie uit het werkgeheugen naar een speciaal register, het instructieregister. Vervolgens wordt de instructie geanalyseerd door de control unit. Uiteindelijk voert de ALU de bewerking uit. Dit proces wordt steeds herhaald, vandaar dat men spreekt van de instructiecyclus.